Ik vind de gedachte natuurlijk onverdraaglijk... dat Hanna zich door die krijtjes heeft laten bepotelen. Maar, maar wie zegt dat dat zo is, Pieter? Ik ben niet naïef, Guido. Oh, oh, aan jezelf ken je een anderen. Zeg eens alstublieft, hè. Is niet waar misschien? Hoeveel liefjes heb je al niet gehad? Hoor. Dat is verleden tijd. En dan nog... het gaat nu over mijn vrouw. Wat ik verschrikkelijk zou vinden... is dat krijtjes Hanne gebruikt. Ah, dat heb je haar gisteren wel duidelijk gemaakt. He. Nee, nee, nee. Misbruikt is een beter woord. Hij maakt haar zot.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 ...om de loge niet in opspraak te brengen? Excuseer maar... Je gaat toch niet ontkennen dat je er lid van zijde, Roger? Nee, nee Net maar... zoals Ludovic Krijtus... ...en zoals notaris voor die juist zag buiten gaan? Genoeg, zeg ik, genoeg! Zelfs al kennen we elkaar al jaren... ...dan nog heeft dat jou niet het recht... ...mijn deontologie in twijfel te trekken. Ik beschouw dit gesprek... ...als beëindigd. Gelieve onmiddellijk mijn bureau te verlaten, mevrouw de onderzoeksrechter. Zoals u wil, meneer de procureur. Nog een prettige dag verder... Oké, Beekman. Ah, uh, meester Buis. Ja, ja, ja. Ja, zegt u het maar. Wat? Nee, nee, bruinoger is daarvoor berispt, ja. En hij heeft zijn verontschuldigingen moeten aanbieden, maar geschorst. Nee. Ja, u, u zou willen voorstellen van wel. Wel, ik, uh, ik kan daar nu niet meteen op antwoorden, maar ik zal zien wat ik kan doen. Ja, Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Het is helemaal geen moeite. Tot uh, genoegen, meester. In duvel en één pergé, alsjeblieft. Ah, ja, merci, Slintje. Merci. Zondheid, ja. Guido. Ik heb dorst. <laughs> Wat je zegt. Oh. Ik heb nog geen gedacht van hoe droog die lucht s'nachts wel is in dat bureau. Ja. Maar goed. Hoe ver staan we nu? Want geef toe, het is wel een boetje. Ik heb nog liggen denken. Niet alleen zitten we met twee crazy moorden... maar ook met een collectie vrouwen die precies allemaal een vijs kwijt zijn. Ooit mag aanhemen dat je Annelore daar niet bij bijreekt. Guido, alstublieft. Ik was nu eventjes vergeten. Nee, nee, ik heb het over die zemeltrees van een Jean Tors. Dat manwijf Freya Vinken en die Augusta Vonk... die de ene vent na de andere verslijt. Verslijt? Hm.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 Het is zijn nogal rommelig, Dat is niet erg. Ik zit meestal in de keuken. Dat is overnachter. Ik volg me wel. Ga zitten, mevrouw de onderzoeksrechter. Drinkt u iets? Oh, nee, nee, dank u wel. Ik zou u een paar vragen willen stellen, mevrouw Torfs. Ja, doet u maar.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 Een, een deuvel die in de gedaante van een vrouw mannen verleidt. Wij kunnen haar maar bidden voor haar ziel. rust, weesgroep Maria vol van genade. Tegen zij met u. <coughs> gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus. Amen.